Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Israëlische leger meldt de bevrijding van vier gijzelaars... die al maanden in de Gazastrook werden vastgehouden. Bij de bevrijding werd samengewerkt met de veiligheidsdienst Shin Bet... en een antiterreureenheid. De vier gijzelaars waren op 7 oktober op een groot muziekfestival in Israël... toen ze door Hamas werden meegenomen. Volgens het leger zaten de drie mannen en een vrouw... op twee plaatsen opgesloten in Nusrat, in het midden van de Gazastrook. De bevrijdingsactie ging gepaard met luchtaanvallen en aanvallen over de grond. Hamas meldt een groot aantal doden. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een lichte whiplash overgehouden aan de aanval van gisteravond. Dat heeft haar kantoor aan een verklaring laten weten. Frederiksen werd gisteravond aangevallen op een plein in Kopenhagen. Volgens ooggetuigen kreeg ze een harde duw tegen haar schouder. Een man van 39 is opgepakt. Hij wordt vanmiddag voorgeleid. Over een motief is nog niets bekend. Frederikse had vlak daarvoor deelgenomen aan een televisiedebat... in aanloop naar de Europese verkiezingen. Ria Lubbers, de weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, is overleden. Dat meldt de familie in een rouwadvertentie in het AD. Ria Lubbers werd wel de eerste first lady van Nederland genoemd. Haar man was premier tussen 1982 en 1994. In die periode verscheen ze regelmatig in de media... Ria Lubbers was 83 jaar. De politie heeft in Eindhoven een vrouw opgepakt die even daarvoor een gevel van een woning had geramd. Daarbij raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Er zou sprake zijn van opzet. Een getuige zei tegen omroep Brabant dat de vrouw een bekende is van de bewoners. De automobilisten zou ook de bewoonster hebben geslagen en er daarna van door zijn gegaan. Het weer.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 hier te horen, hè? dat mag altijd trouwens. Yes. Of je zet gewoon keihard de radio aan. Ja. Ja, een hele lekkere muziek. Zo so is dat. Waarom deze? Nou, Dolly, leuk dat je erbij bent. Ja. En luisteraars okay. ook een hele goede middag. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Net zoals Dolly ook al zegt, lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, plaat nummer 2 staat al, al klaar. Die gaat ze daar beginnen met zingen. Naar Radar Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy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 This night we'll never go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 Und hier ist Peter Schilling and uh, Major Tom. Gründlich durchgecheckt, steht sie da ja. und wartet auf den Start. Alles klar, Experten schreifen sich, nur ein paar Tagen, die Crew hat dann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 You'll fight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 En ah. zo volgen we dus heel consequent alles wat er gebeurt uh, op die verschillende locaties. Fantastisch. Nee? En um, om het beeld helemaal wat duidelijker te maken, ja. gaat uh, Carina uh, volgen, begin volgende week met Heli uh, een wandeling maken, ja. de wandeling maken zoals die ook op uh, de website staat. En uh, om wat nader kennis te maken met de kunstenaar. Uh, uh, die gaan we later ook wel weer interviewen.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 Ja. En dit uh, is toch uh, iets uh, blijvends, uh, lijkt mij? Ja, je zou bijna met een rollen eroverheen moeten weer eens kwijtraken. Hè? Ja, ja, ja. Of wordt het ook uh, bijgewerkt? Dan één keer in uh, zoveel uh, uh, jaar of uh, maanden wordt ja. het even bijgekleurd. Nee, uh, uh, uh, ik heb, nee, ik heb geen idee hoe dat uh, nee. verder gaat. Dat, uh, dat zouden we. Dat horen we wel van Carina. Die week... vraag zal ze ongetwijfeld aan jullie gaan stellen. Ja, absoluut. Dat is een ja. mooie vraag voor jullie vo of voor uh, Carina volgende week. Ja. Um,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 Dus, uh, wel. En op YouTube, hè? Op YouTube ja. kan ook. YouTube staat. Hij. Ja, ja. Nou, ja. Rob heeft natuurlijk dus gezorgd dat hij ook dan op Facebook staat. Ja, en, en op onze app natuurlijk. Hè? En op de app. Op de app. Dus ik denk ja. dat we er op een leuke manier. En uiteraard uh, ook, ook bij Beleef Zandvoort en de andere komen ze er ook op te staan hoor. Ja. Uh, maar dat is, uh, ja, voor, voor ons is dat meer routine dan uh, voor anderen. Maar dat gaat ook wel allemaal lukken. Ja, ik zag al dat uh, de, ook de, de video's heel veel gedeeld worden, Leon.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 Ja. Nee, nee, ik heb niet meegeschreven. Oh, nou ja. nee. nou, gelukkig nou, ja. hebben we dan dat dat uh, op Facebook <laughs> terechtkomt. Ja, ik zorg dat het bij jou terechtkomt. Het uh, uh, uh, is uh, helemaal uh, goed. Op Facebook. He helemaal goed. Nou, uh, dank in ieder geval iedereen die meewerkt aan het uh, mooie project. Niet alleen de kunstenaars uh, beleefd Zandvoort, maar ook uh, wij als uh, Zandvoortse Radio en TV. En uh, oh, ja. ja, dat uh, geweldig uh, dat het uh, zo mooi opgepakt wordt uh, met uh, Marcus, ook met zijn timelapse.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 Een heerlijke gouden oude uit de jaren zeventig volgens mij. Gillian Lennon hoorde je en Too Late for Goodbyes. Nou, wij zijn nog lang niet gaan door tot vijf uur. En je hebt nog een, mooie, een mooi bericht over een zomeravondconcert. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Er is weer een zomeravondconcert in aankomst in de Protestante Kerk. Uh, vorig jaar waren er ook maandelijk zomeravondconcerten. En dat is nu weer zo.